Wij beginnen de zogerles 101, pagina Lamet 30, de rechterkolom, de regel 1 in de Hasulam. En Hij vertelde ons over de naam 60, ja, en 60 laten we zeggen, maal 10.000, 60 en 10.000, Shishim en Ribo. En dat is dan de naam die, dus eigenlijk 600.000, komt op 600.000 aan, dat het de getalwaarde, waarbij dus de Gadlood, bed, wordt bereikt, is de grote toestand waarbij de nukwa ontvangt. Uh, die komt na twee opstegingen naar de Abu ima, ima hoge-ima. En waar, daarbij ontvangt ze alle mogen wat nodig is. Voor zichzelf, niet voor zichzelf, ze ontvangt. En voor alle overige uh, Wijzens die daar zijn onder haar. De rechter kolom de rechel een. We zijn amro. Bamispar. Shitin ribo. Inon twee. De kaima. Keha kehaada. filu hayalin le lezenegu. The let long Khushbana Ki Nidbaer de bet Dargin Fir Mi Uma Reshim Benukva Asher Mi Who sought Five Abaw Yima A line. Banukva, Alma, Ilaa. Hier heeft hij ook verduidelijken verduidelijkend, verduidelijkend, beeld van wat hij had verteld. Dat de malgoed steekt op, nu wat naar Yersut en dan naar Abouima. Kijk nou, en die namen die eraan name gebonden zijn. De eerste regel we ze amro, en dat is wat hij zegt, de zoger. in ribo, in het getal van zestig, tienduizend, in on twee de kaimakke Dat zijn zij die. Staan of bestaan, gegaden als één. apiku Gajalin, Lizinehoe en er komen uit, Gajalin, dat zijn de hemel, scharen, naar hun soorten. Zo zien, dat zijn allemaal als het, dat zijn de alle krachten die dan onder de, uh, de atzilut zijn. Die heette dan uh, hemelscharen. Dus bria, etzerah, ja engel, et cetera. Drie. De let longhoesbannen die geen getal of geen, get die geen berekening hebben of geen getal hebben. En nu gaat hij ons uitleggen. Kien niet bij haar, want het is uitgelegd. De bij daargien, de twee daargien, de twee traptreden. Vier mi Uma, ma. Mi en ma. Regime in Banukwa worden opgetekend in de Nukwa. Dus ma is de jirsut, so, ja. Mi is abou En als, als dan Nukwa steekt op naar ma, naar de jirsut, so, dan krijgt ze dan de optekeningen ja, in zichzelf. De... Uh, van eigenschappen van ma. En als ze stijgt op naar de aboe krijgt ze dan de eigenschappen op haar worden, als het ware, uh, in haar worden ingebeeld, als het ware, ingeplant. Die eigenschappen van mi. Asher mi, hoe zoot vijf aboe lijnen line, waarbij de naam mi, die ze die qua verkreeg. Dus als lagere komt dan hogere. Wordt hij als hogere. Ja. Waarbij mi Hoe staat. Abouima line 5. vijf. Dat is het geheim. Of essentie van. Abouima. De hoge abouima. En is hoger Hoge abouima. Amitlapshimba Nukwa, Die zijn ingebed in de noekwa. Dat is het. De, eigenlijk. Wat hij zegt ons. Dat het opgetekend wordt. Dat dit Inbedden, als het ware, van de krachten van de hogere in de lagere, dat is waar, waar het overheeft. Wena said, ze sleef je naad alma ila'a. En ze woord daarmee, let op, tot het aspect alma de hogere wereld. Je ziet dat, als de nuk was op naar de abouima, en abouima heet de hogere wereld. Dan wordt zij ook als tot hogere wereld. Punt. We as. je schla Mifhina. Mifhina zo. Zeven. So de Mispaar. De shit in ribo. Zes. We as. En dan in die toestand. Ja, wanneer de malchut staat bij Abouima. En Abouima is een ingebed in haar. Wat is dan? We as. En dan. Je is er bij haar dan in haar bij de nukwa. Mifchien zo van, de, van dit aspect. uit dit aspect. Euh, Zeven. Sot mispaar. Het geheim van het getal. De shit in ribo van zestig maal tien duizend. Ja. Dat hebben je dus geleerd vorige keer. Dat dit zestig omdat dit. Uh, het, en dat het vak van de arichampin, ja, dus zes tienden, zes verrot alleen van de arichampin, zes sferot maal tien wordt het zestig, ja, en duiz, eh, tienduizend, dat komt omdat arichampin is tienduizenden, ja, arichampin, als het, waarom, dan is het die bina, die trekt op naar de, ja, abouima, ja, trekken op naar de arichampin, en vandaar Trekken zij dat licht van wak de 6 dus WAC van Arikan En dat is dan, omdat zij daar in de Arikan PIN, daaruit halen dat licht, dan is het 10.000. En 60, omdat het 6 ferotale van de Arikan ja, Meer kunnen we niet in 6.000 jaar en überhaupt in elke toestand zeven na de punt. Uvchinat ma acht, zeven nukva. Huusot jeshut, amit lapsheim, nukva, neichem, bevchinat, kaima leshila ma kanal. Uvchina umivchina tien zo, i, hu i sot Ailma Tata Weilu Bet Dargin Mi Elf Uma na Nasot Ba Bifhinat Partsuf Twelf Echad Asher michaze, ulemala Shila Hi Mila Beshet 13 le abo wo jima e laien. Om je ha ze u le mata sheba hi mela beshet Er op de andere kant ons vertelt. Alles draait om die malhut. Ja, hoe, welke manier ze het licht verkrijgt, hoe, welke ja. Wat voor man moet zij opbrengen, et cetera. Daar gaat het om. Want kijk nou, hoe ruimt dat met wat we leren. Ja? Kabbalah is de leer van het ontvangen. Ja? En dat is wat we leren, zie dat. Hoe de Malchut en dan onder de Malchut staan, allerlei wereld, werelden, nog, Priyay, Tsarava, ja, en dan zielen staan daar. Hoe de zielen kunnen zich omhoog trekken en daar ontvangen en dan weer naar beneden komen. Okay? Geen andere manier. Want wij staan hier op aarde en we hebben die, die, die, die, de aard waarbij onze ziel die heeft die bewegingen. Omhoog, naar beneden, zijdelings, et cetera. Onze, onze ziel is vrij. eigenlijk. Maar wij, de ziel is bekleed, ingebed, in zo'n kostuum. Een pak. Dat daarin moeten we die correcties doen. Want anders het is vrij, voor jezelf, het schrijven en anders de er zijn genoeg krachten die boven zijn, maar wij moeten het hier doen. En hoe moeten we dat doen binnen dat kostuum, binnen de, binnen dat, de, de pak waarin het, de ziel is ingepakt? Moeten we die bewegingen maken, uit de, ja, ja eruit komen, omhoog, binnen, binnen, de, binnen het lichaam. Niet uitkomen uit het lichaam, dat is een fantasie hoe men dat allemaal beschrijft, weet je. Wij we moeten in, de, in het lichaam zelf al die bewegingen maken. Wat natuurlijk, in, bedoel ik bedoel, binnen het lichaam, dan komt het natuurlijk uit ook. Maar hoe, hoe komt het uit? Niet dat de ziel eruit komt, s nachts wel. Maar overdag bijvoorbeeld, normaal, gaat kan, kan de ziel niet vertrekken. Ja. De hele bedoeling is om in zichzelf op te bouwen, al, de hele, al die inkervingen in zichzelf op te bouwen, naar de of, in overeenstemming met de wetten van heelal. Ja? Dan ben ik de ontvanger. In mijn lichaam, in mijn lijf zit ik dan. En ben ik dan de ontvanger van al die krachten die, bo die boven zijn. Je hoeven niet naar buiten te trekken. Wat nee? men zegt ook: dat men naar buiten gaat. Mijn ziel ziet zijn ziel buiten. Uh, buiten ergens. Het is niet nodig. De hele clue is juist om. Juist. De hele clue is juist om dat te doen. Om van binnen jouw lichaam uh, in overeenstemming te komen met, ja, met de hogere lichten. Dat is de hele bedoeling. Want dat is alleen, alleen de mens kan het doen. En dat is wat wij hier leren. De noekwa die stijgt op naar de ma, naar de jershoek en dan naar de mi, en, en daarmee verkrijgt zij de haar partsoef. De hele bedoeling is de hele correctie. Wat is correctie? Is het inbedden van het licht in een kili in kilim. Oh, dat, kan be, dat is iets wat kan bevat worden, hè? Want in so wilde dat dat de, de, de erde schepping zou komen, zoals so de mens die een zekere bevatingsweg weg zou afleggen, zichzelf corrigeren, om daarmee al het hogere brengen naar beneden. En de hogere ook veredelen. Dat is wat wij ook leren hier. De regel 7, ja, de nadepunt. Of geen naad, maar, en het aspect, ma acht, Sheba Nukwa, sieh das, altijd sagt ihr dann Sheba Nukwa, de Nukwa interessiert uns, nu. Hussod Yirsut, dat ist het geheim von Wann wanneer der Malchut steigt, op naar Yirsut, Hamit lapsim, Nukwa, welke Yirsut, das sind zwei Parzofien, Israel, Saba und Nukwa, das sind manlijke und Dat die ingebede, ingebed in in worden in die Nukwa, Negen, bivginat, kai ma maar in het aspect van uh, onderhevig, te, onderhevig te zijn, aan het de vraag, maar, maar is wat? Ja? En dat betekent dat dit nog vraag die, vraagstelling nog mogelijk is in Jirsut. En dat betekent dat dit nog niet volmaakt is. In Jirsut is de Nukwa nog niet volmaakt. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Om ik zo en vanuit dit aspect, is zot alma tata, zij die nukwa is alma tata, dus als de ma goed staat in de in de in de zij is dan ma en zij is dan de lagere wereld, heet ze. We eilubed dargin mi u ma hamurim. En deze tien nadekoma, en deze, bij, en deze twee traaptreden, mi u ma hamurim. Die gezegde, waarover gezegd werd, de bovengezegde, kan je zeggen, uh, waar boven gezegd werd, hamurim, mi en ma. Het is belangrijk wat je zegt. Nasot ba bivchenat parzuve gaat worden woor, eh, in haar, in die nukwe, tot, een, tot, een, tot een aspect, één parzuve. Heel erg belangrijk. Ziet dat ze had verkregen van Yishtut, eh, dat had ze verkregen, de ma, en van, eh, ja overeenkomstige eigenschappen, en van de abouima verkreeg ze mee En dan krijgt ze daarmee, gaat bij haar opgebouwd, op daarmee de hele parzoef. De hele, de he, het alles, is, alles draait erom om, kilim op te bouwen. Duidelijk, we hoeven niet nadenken over het lichten. Als er parzoef opgebouwd wordt naar kilim, klaar is Kees, dan is licht, automatisch wordt ontvangen, want geen veranderingen vinden plaats in het geestelijke, onthoud dat erg goed. Er komen oorlogen, er komen uh, aardbevingen, er komen uh, bruginstortingen, alle dingen die gebeuren in de wereld, tsunamis, ni niets verandert in het geestelijke. Dat allemaal is alleen van de kant van de, van de, van de lagere allemaal die, die dingen die nodig zijn om te komen tot, tot de volmaaktheid. En dat natuurlijk al die dingen, mogen, dan, dan die dingen dan gebeuren hier en daar. En dat is menselijke factor, et cetera. Maar niets is veranderd. Duidelijk, als wij Kilim hier opbouwen, dan ontvangen we hier volmaaktheid. Ja? Door de Jutke ontvangen wij, wij ontvangen... Naar eigenschappen worden wij als wafkei van de naam van de Hawaii. Maar daarin, in die wafkei, uh, zijn ingebed, youthke, nou, de hele naam van Hawaii als wij een keer dat step-stap sub, geweest leren, dat deze naam accepteren in onszelf, door al die vier verbonden, en steeds daarop toevertrouwen, dan komen echte... We gaan we echt wonderen ervaren binnen onszelf. Wonder betekent dat het, hey, hoe geweldig is dat, dat is, wat is een wonder? Eh, hoe geweldig is het, omdat prettig is het, en uh, geweldig is het om in verbondenheid te blijven, te komen met de eeuwigheid. Nou, dat is uh, Asher 12 na de koma. Asher, well, nu, the is nu opgebouwd tot één partsoof. And we weten dat hij de heeft, wat de partsoof heeft. Twee delen, ja? Yeah? Vanaf de twee de beperking. Boven de haze, dus tot de borst. Oh, en van borst naar beneden. Oh, en let op wat hij Asher, mi haze, ule malashe vanaf de haze, vanaf de borst, ule en naar boven. Van haar, van die Nukwa. Van haar partsoef. Hij melabeshet beshet dertien le Abu'i'ma elain. Kijk nou. Zij bekleedt de hoogere Abu'i'ma. Dat is de structuur van die Nukwa wanneer zij dan die, uh, de gadlut bet, de tweede gadlut, dus licht Hochma met Chassadim ontvangt. Dan. Bekleed zij haar bovengedeelte van Chazeen naar boven. Bekleed abovojima, de hogere abovojima. Dus echte abovojima. U mi Shiba, u En terwijl vanaf de Chazee en naar benede van haar. Hier beshet, feertien de jishsut. Zij bekleed de jishsut. Oh, dan heeft ze een volmaakte part. Punt. We hem. Echad. Ba. Kmo. Sche. katuvla el. Vijftien. De hulachad. Olefichach. Nivhanot. Gam. Batoldot. Shel zestien. Hanukwa. Ei Dargin ki mitzad alma ila a mi sheba. Husot hamotsi ba mispar, civaam dehainu achtin ba mispar, shitin ribo. O mitzad. Hier kunnen we ook een puntje zetten. 18 na het derde woord, een puntje zetten Dan wordt het voor ons makkelijker. 14 uh, na de punt. We hebben Partsouwe, Gadba en die, die, die beide delen van haar Partsouwe. Dat is één Partsouwe in haar. Boven de geze en onder de geze. Kmoshe katuwla zoals boven werd gezegd. 15. De hol gaat, dat alles is een. Ulefichach, en daarom. Nivhanot, dam betoldot, shel hanukwa, worden, worden word geacht, worden onderscheiden ook in de voortbrengselen van de noekwa. Elobet dargen deze twee traptreden. Ook bij hen is het worden uh, uh, deze twee traptreden uh, zij onderscheiden zich ook door die twee eigenschappen. Die, en wie zijn de voortbrengselen? Alle leicherscharen wat wij nume, nu wij dat. Dat zijn dus alles wat in de brieën, het zeerheid na zich bevindt. Sterren noemen we dat niet deze sterren die wij zien met blote met oog, dat ze niet dat, die, dat ze niet ze zijn niet geestelijk genoeg, dat zijn materiële zaken. Onthoud dat erg goed. Mm -hmm. Nooit verdenken dat het iets uh, dat, dat ook de, dat de zon iets dat de zon iets is waarmee daar iets, het moet gewoon, die heeft bepaalde eigenschappen. Die moet gewoon warmte geven, etc. licht geven. Etcetera. Voor de rest heeft die absoluut niet. En het is ook een kli. Net zoals wij, dat is ook een kli. Zon en sterren, maan. Maar alle, alle krachten die dus zijn in het heelal, die zijn dan onder de mal goed. En die zijn ook net zo opgebouwd, je, wat je ons vertelt. Want zoals de Nukwa, zo so bouwt zij ook de lagere krachten. Ook zij zijn opgebouwd uit die twee traptreden. Ki zestin na, na de koma. Ki mitzad alma ila. Want van de kant van de hogere wereld. Ze mi, Sheba, mi van haar, van die Nukwa. Hoe zot hoe zot Hamot Si, Dat is het geheim van wat geschreven staat, wat we hebben geleerd aan het begin van, dit, van, die, van deze mamaar. Dat Rabbi Shimon ons had uh, uh, aangehaald. Hamot Si, bij hij die doet uitbrengen naar getal zijn legerschaar. Dus dat slaat op die al die krachten van B, uh, in de BIA. De Heino, dat wil zeggen, 18. Bij mispaar, in ribo. Dat wil zeggen, in het getal van 60, 60 en dan 10.000. 60 maal 10.000, dat is niet zo maal, dat is niet belangrijk. betekent, als we zien dat schiet in ribo, 60 en 10.000, dan is dat is de volmaakte het volmaakte getal, waarbij de nukwa die al het goede ontvangt, dus wat zij moet, al haar partsuf, wat betekent goede ontvangt, zij heeft dan een, partsoef, een volledig, volledige partsuf, die opgebouwd is vanuit mi, door, door mi en ma. En, en kijk nou naar de mi en ma. Kijk, als je kijkt naar de mi en ma. Schrijf eens op voor jezelf. Hij zegt het niet, maar voor het geval gaat. Mem, jude, is mi, ja? En dan schrijf dan vervolgens ma achter elkaar. Mem, he, wat hebben we dan? Mem, jude, is mi. Me. En Mem, ha, Mem, he, is ma. Dat hebben we, ze is opgebouwd, dus uit vier letters. Ja? Wat staat in die letters? Dat is haar opbouw. Hoe wil ik nu niet, nu is niet de plaats, maar dus vier letters. Dus zij zijn opgebouwd nu net als Jutke, Wafke. Ja? Maar dan van haar niveau. En als je kijkt uh, naar dat woord, bijvoorbeeld naar de, wat me en Ma als samen, dan hebben wij, als je de eerste drie letters neemt, dan hebben wij maim, Water. Ja, wat betekent dat? Water betekent, welke licht is dat? Welke licht is dat? We hebben twee lichten, chassadim en, en Chogma. Maim. Maim is chassadim, natuurlijk, dat is wat zij kreeg, maim als het ware chassadim. En hij, dat is haar eigen eigenschap wat zij verkreeg. Dat is dan, uh, hoe heet het, schene, het schijnen van de Chogma. Dus zij heeft beide, nu zij is volmaakt. En dat kan ze ook geven, ja, de hele bedoeling was, wat was de probleem, het probleem van de Nukwa toen ze, toen ze alleen maar naar Ma opgetrokken had, was de, wat was het probleem? Dan had ze alleen maar de linkerkant, ja, in zichzelf, had ze, wat, had ze alleen maar Chochma van de Nukwa ontvangen, alleen maar Chochma, maar zonder hasadim. En wat is dan linkerkant? linkerkant? linkerkant is net zoals, uh, net zoals een ijsberg. Ja? Een ijsberg. Is goed? Een ijsberg, ja. Het is, het is mooi. Er zit wel veel water, maar het is toch geen water om te drinken. Ja? Het kan niet, het vloeit niet. Het is niet vloeibaar. En nu? Het vast zit, precies. Dat is dan de linkerkant. Er is schochma. Ja, ja hoe, hoe kan je dat gebruiken? Dan moet je wachten tot je smelt. En hoe kan je smelten? Dat smeltproces moet komen door het zich verbinden met de, via de massag, de middelste lijn, met de rechter lijn. Anders moet je zitten, wat heb je bijvoorbeeld nou, je hebt dorst, en je ziet zo'n ijsberg, nou, waar kan je, je hebt niets En op die manier kijk nou, dat de mnukwa door mij en maat verkrijgen, heeft ze daar maaim water, en water heeft ze, dan kan ze dan haar linker lijn, die gogma in, in haar linkerkant, die, die niet vloeit, kan ze daarmee, die met toevoegen de maim, en maïm komt van de rechterkant, en daarmee wordt ook de linkerkant minder, zo ijs, ijzerig, zo als ijs, en dat gaat vloeien, en wat gaat hij vloeien, gaat hij via de middellijn, gaat die druppelen, en naar, de lagere werelden, naar de leicherschare, etc. De zielen, etc. 18. Nadepunt. Omidzade. Alma tataa. Ma. 19. Sheba nifhanot. Hatoldot. Shehen. Mifhenat. Bli mispar 20. Naar de 20 tot de punt. 18 naar de punt. Naar onze punt. U mitzad, Dat heb we geleerd nu. Wat krijg ze dan van de kant van de hogere wereld? Abouima. De naam mi. En nu. Umitsad, umitsad, ailma tata. En van de kant van de lagere wereld. Ma, sheba. De naam. Maar die in haar is. In die Nukwa. Ons interesseert alleen die Nukwa. Zie dat? Nifchanoot, Hatoldot worden geacht. Die worden, of, worden onderscheiden. Die uh, Toldot, de, de Toldot, Hatoldot, dat betekent de voortbrengselen. Dus alles wat onder die Nukwa is. Shehen, Mifchinaat, blij mispaar dat zij zijn. Van hun aspect, zij komen van het aspect van blimispaar zonder getal. Duidelijk. Wat betekent zonder getal? Met het getal betekent met de gogma. En die zijn dan onder de... Wat betekent dat? In de werelden in Bria, Yitzera, Daar komt niet echt licht, het hoge licht, gogma. Ja? Daar komt het licht van Bina, Eindelijk. Natuurlijk via de middelste lijn kunnen we wat dingen doen, maar eigenlijk komt daar licht van de Bina. ja, daar onder. Onder de parsa kan van dat siluet kan niet uh, de echte, o oh, uh, dat licht eens en ingebed is in de wereld dat siluet, Die komt alleen tot de malhoed van dat siluet, en niet naar beneden meer. En daar staan die filters, die masachim. En die zijn dan zonder, zonder getal. Wat betekent zonder getal? We, daar gaat ons vertellen dat. 20. We zes om We apiku hayalin lizanegu de let 21 lon kushbana de hainu ש emotions אגתו לדוד, twenty twenty חמישה מינח, ליבלי מיסpard, קלמר, שאין באהן, ותנ, twenty twenty חמושה מוחין, דמיסpard, מי אבוי ימה אלין, Ella מיישט forty we zesche en dat is wat de zoger zegt. We apiku chayalin en er komen uit de, uh, de hemelscharen naar hun soorten, naar hun type. De let longhushbana die geen berekening, berekening, of geen getal kennen. Wat betekent de heino, Hij legt het ons uit. De heino 21, dat wil zeggen. Shemot siya had dat zei de mal goed. Brengt uit, de voortbrengselen, 22 liminehen, naar hun soorten. Levli tot zonder getal. Het is iets anders dan talloos. Maar zonder getal, daarom moeten we niet zeggen taalloos, dan is het geen defini niet, definitie. Blij getal, zonder mispaar, betekent, wat betekent dat, zonder, mis, zonder getal, mispaar? Klomar, dat wil zeggen, sche bahenotana mogen, wat betekent dat, zonder getal? Die, dat wil zeggen, dat sche ze bahenotana mogen, dat zij hebben niet die mogen, de mispaar, mi abu ima ilain, van het getal, de, mi abu ima line van de abou van de hoge abu ima, ja, maar, ella, maar, mi jirsut, alleen maar, maar, ze hebben alleen de mogen van jirsut, en de mogen van jirsut, 24, Shehem blie mispaar, die zonder mispaar, zonder getal zijn, ja, de mogen van jirsut, die zijn zonder getal. Dus zonder getal betekent dat daar zit nog, de, dat is toch nog niet de Chogma die schijnt eh, vanuit de hassadim. Dat betekent, dat betekent, wat betekent dat? Dat betekent dat het, dat het nog niet, de hoch, niet, dat men kan nog niet doorgeven het licht van boven naar beneden, ja, dat is... Wanneer de Noekwa nog is in dit Tfuna, in de Ierse, dan ze kan niet naar beneden nog trekken, ze kan nog niet geven dat aan, de, aan, haar, leg, aan haar legers, aan, die, aan haar hemelscharen. Pas wanneer zij stijgt op naar de Yima, dan verkrijgt ze dan en gogma en Bina, ja? eigenlijk gogma verkrijgt ze in de linkerlijn, wanneer zij stijgt op naar Jirsut, maar dan kan ze niet, dat is net als ijs, en daar steekt, dan stijgt zij ook nog de tweede keer naar de Abu en daar verkreeg ze dan de mogen de um, chassadim van Abu en die, als het ware, die brengen dan evenwicht tussen die rechts en links, die geven dan water, en dan gaat het wel smelten, als het ware, en gaat druppelen, of, in ieder geval naar de lagere uh, entiteit. Dat is wat hij zegt. Daarom heten zij zonder, zonder getal. Die hebben dat nog niet bij Jirsut. 25. Erg belangrijk is bij elke les de strekking. Waar gaat het om? Eerst goed zien. Ja, als je het goed voor ogen ziet. Wat, waar, waarover heeft de, de zogenaar? nu alles is belangrijk voor ons wat die Mnukwa hoe, op welke manier zij dan eh, haar mogen ontvangt ja, in Jishud het is nog niet klaar in de Aboima, dat is volmaaktheid en dan alles geeft zij dan verder door aan haar voortbrengsel en de zielen en alles wat, wat, wat er geschapen was 25 uw Imken omar im Shila Niemt saud, a tol dood, schila, Ligiotan, hamispar. En nu even verder kijken wat zegt 25. So, Oushemato maar. En. Moch je. Moch je zeggen. Zou je willen zeggen. Dus zou je willen. imken Zou je willen. Iets tegenwerpen. Of zo. Een so, bezwaar. So, Met een bezwaar komen. Uh Dat is zo'n. Zo'n. Uitspraak. Zo'n. So, wording. Zo. So, u en omaren zou jij jullie zeggen, iemkéen indien indien het zo is, niet zoota, toel dan bevinden zich haar voortbrengselen van de malchut 26. Mochusereja schlimut gebrek hebben de aan de volmaaktheid dus zonder volmaaktheid. Lijotan bij Heserona mispaar angeseen zei, De kort hebben aan de mispaar aan het getal. Ja. Punt laze. 27. Omer. Bij mispaar schiet in ribo inon de 28 kechade. V. Apiku hajalin wehul, klopar, de eilu bet, negendwintag dargin sheba, shehen mispar, u uli mispar, hen dertag kajmin ba khada, she mehu ba bifhinat madrega eenendertag, achat mamash, walken, nimcaot, gam, batoldot, schela, tweeendertag, inon bet dargin, kehada. Hier kunnen wij even stoppen bij die twee dubbele punten, en eerst vertalen. Dus, kijk, wat is zegt, kijk, stel dat jij met een, met een, met een Bezwaar zou komen van, kijk eens aan, nu als zij nu, uh, als die voortbrengselen van haar uh, geen volmaaktheid zou hebben. Indien, ah, als het zo is, als de maar goed uh, alleen uh, in hier staat, dan is het nog tekort uh, aan de volmaaktheid bij haar voortbrengselen. Dus, dan zegt hij ons daarop, euh, z 27, om er daarover, euh, daarover zegt hij, de zoger zegt hij ons dat, om als het ware om ons vooraf te zijn, om ons eventuele euh, tegenwerping of een bezwaar van ons. Uh, vooraf te, te zijn, om dat uit te leggen, zegt zeg de dus zoger ons. Ba misparshik in ribo in kayamin in het getal van zestig, laten we zeggen, maal, zestig maal tienduizend, in non-kayamin zij bestaan, zij voortbestaan als één, als één, als, een, als eenheid. Wa apiku, en zij doen de hemelscharen uitkomen, wegholen enzovoort. So dus hij doet dit op die gadloedbed, op de volledige, de volmaakte toestand van de noekwa die in de aboeima staat. Dat, alleen dan worden uh, verkregen ook de voortbrengselen, de volmaaktheid. Klomar, dat wil zeggen. De Elu 29, Dargin Sheba, dat deze twee traptreden die in haar zijn, in die noekwa. Shehen, hij gaat ons geduldig nog verder, uh, zij opzomen, duidelijk maken. Die zijn, dubbele punt, mispaar, omblie mispaar, het getal en zonder getal. Duidelijk, getal is wanneer ze de malgoed stijgt op naar de Abuima, En zonder getal, wanneer de malgoed stijgt alleen op naar de jirsut. Dan heeft ze nog geen getal, dat wil zeggen, ze heeft nog geen volmaaktheid. De gogma vloeit nog niet naar beneden, verhult in de chassadim en dat geeft levenskracht aan alles wat zich bevindt, onder de, de malgoed, waar zij ook mo mo mogen staan. Dan zegt hij dan, misbaar, je mispaar? Die twee, twee, twee traptreden zijn het getal en zonder getal. En, dertig, kaimin ba ke dat is wat hij, de zoger voegt ons toe. Dat zij, die twee traptreden, die twee traptreden, die zijn niet los bij haar. Maar die kaimin ba ke die bestaan in haar als één. Ja, ze heeft één parsoef, alleen boven de parsa en onder de parsa. Boven de parsa is de, de malgoed ingebed in de aboïma, ja? in de mi. En onder de parsa is ingebed in de jirsut, in de ma. En dat maakt één parsoef, volmaakt die parsoef van haar. En die zijn allemaal verbonden. Het is niet zo so dat boven is het. Boven is het alleen maar crème de la crème, en dan onder is het iets minder. Ze zijn natuurlijk altijd verbonden, met elkaar verbonden. Hij geeft ons nu straks aan dat het niet alleen zo boven is alleen maar uh, 'mi' en dan onder is ma. Dat kan niet. Het is eenheid. Als het eenheid is, betekent dat alles werkt, alles is verbonden met elkaar. Shemme chubarot ba bifchenat madrega achat mamash, let op wat hij ons vertelt. Dertig na de koma. Dat zij zijn verbonden in haar met elkaar. Die beide delen van de partsoef. Bifchenat madriga Achad mamas. In het aspect van daadwerkelijk één trap Als één trap 31. We herkennen kennen in Saot Gambatul En daarom bevinden zich ook in de voortbrengselen van haar. 32. In ons bed dargen geha deze twee traptreden als een dubbel punt. Hij gaat ons ook verder dat toelichten. Dubbele punt. Schmitzade had niet gehaard. 33. Hatol dood shellah. Scheren bij mispare schieten ribo. Omitsad 34 habet, hen mispar punt, dubbele punt, 32 na de dubbele punt. Shemitzade gaat dat van de ene kant, Nifhanot, 33 hatol doodsela, worden haar voortbrengsel, geacht, ze hen bamispaar, shitien ribo, dat ze in het getal van shitien ribo. 60 maal 10.000 Dus de volmaakt. Dus de net als aboehima. Om het zade. Vierendertig. En. Van de, aan de tweede, vanuit de tweede kant. Hen. blij mispaar. Zijn zij zonder mispaar. Dus. Bij de traptreden. Als een. Zitten. Eh, in, in haar. En. In de. In haar voortbrengselen. 34. Nadepunt. Wij hievanschiken, niet vreemd bij bahen vijfendertig. Ablie mispar, le tosafot, schleimoot, schleimoot, bilvat, velo, klum, zesendertig. Le maashu, hukisarom. Kijk naar wat Is de frahes? Is het dan niet de chord? Ja, boven de GZ is dan de volmaaktheid als het ware. Daar hebben we het getal in de noekwa. Daar hebben we dan wel getal, oftewel 60 maal 10.000. Maar onder de GZ hebben we Ma. Ja, is dan wel tekort? Hij zegt nee. Kijk, hij zegt zo. 34. We want wensen kennen en. Daarom zegt hij: Nief bahen bij hen, 6,35, geblim wordt geacht in hen eh, het aspect, blim het aspect zonder getal. letosafot osafot, schleimot, als, vol, als volmachte toevoegingen, alleen maar als volmachte toevoegingen. Zie dat? Dus dat onder de parsa onder de haze van de Malchut, daar waar de Lomispaar staat, dus waar alleen zij bekleedt de Jirsut, oftewel staat in de naam Ma, dat, dat is alleen maar, wordt geacht bij, de, bij hen, bij die voortbrengselen ook, en bij haar als tossevoort, als de toevoegingen uh, van de volmaakte toevoegingen alleen maar. We logen, loom, lemasho, gisteren en absoluut niet als uh, een of een ander tekort. Ja? Dus beide kanten zijn volmaakt en niet dat, boven, uh, de nookwa, dat it, uh, het boven in die het volmaakt is en dan onder de parsa is niet. De linker kolom. En nu gaat je ons uitleggen. De linker kolom, de regel 1. Vetaama adavar, ki habracha, we priya vriya, de zera, tlojot legamre, bifinat alma tata adri ma. Anif genet leblin is ja, Nu erg belangrijk, nu ga je ons iets zeggen. Er zijn twee aspecten in de volmaaktheid zelf. Bijvoorbeeld, nou, om iets voor te brengen, heb je een, een zaad nodig, ja of niet? Ja of niet? Laten we zeggen, uh, uh, uh, bomen kweken, heb je een zaad nodig? Zo so in alles, heb je een zaad nodig. En. Dat is dan nog niet volmaaktheid. Ja? Het is wel volmaaktheid, maar het zit nog... Je, je kan nog dat niet proeven, als het ware, in, de zaad, in het zaad of in het stekjes. Ja, bijvoorbeeld. Ja? Oké, okay, het is nog... En aan de andere kant is het al uh, wanneer de voortbrengselen al komen, al, al vruchten, al de appels verschijnen, peren, etc. Dat is dan de pas... Leek ons de volmaktheid. Maar de volmaktheid zit ook al in, de, in het zaaien, et cetera. Ja, in het ook zelfs, in, laten we zeggen, in zaaien, in elke vorm van zaaien, ja, in, in contact tussen mannelijke en vrouwelijke. daar zit al, uh, alles zit al in, in, in daarin. En we spreken alleen van het geestelijke, niet van de aardse aangelegenheden. Is alles we spreken manlijk, vrouwelijk, jullie weten wat het allemaal is. In alles, in elke alle mens zitten die twee. Ja, in elk bladje. Uh, in elk uh, plantje. Overal zitten dat mannelijk en vrouwelijk in zichzelf. Eén. Weet daar waar, let op. En de zin daarvan is. Die hebben we gepraat, urvia. de zegening, let op, de zegening en op we urvia, en het zich vruchtbaar maken en zich vermenigvuldigen. Zo zegt men zo. Dus die daden de, de, van zich vruchtbaar maken en, en zich vermenigvuldigen, copulatie is noemen het 20, de dezera van het zaad die, let op, die hangen samen al uh, helemaal afhankelijk zijn van het aspect van de lagere wereld, maar, ja, dus dat is in de jirsut vindt plaats, Deinlijk. dat is al een, een zekere opsteking, Deinlijk. maar dat is dan de malchut goed, wanneer dan malchut goed staat in de jirsut, dan is de kwestie van uh, zegeningen, zegeningen en uh, uh, zaad ja de, uh, dus vruchtbaar uh, zijn, et cetera, dat en so dat, so dat is allemaal geestelijk natuurlijk, dat is dan maar dat is nog niet, ja het is nog zie, sie men ziet nog niet de vruchten de ja, betekent dat dat tekort is, het is geen tekort, dat is wat wil we, we'll, heel we'll ons zeggen. Dat is ook geen tekort, dat is al volmaktheid, alleen we zien die volmaaktheid nog niet daarin. Maar zonder dat kan, kan je niet, kan het, kan, kunnen geen vruchten voortgebracht worden. Dat um, ah, nee, drie. Dus dat is allemaal volledig Hangt af, dat hangt volledig af van het aspect van de lagere wereld, maar, ma is de lagere wereld, dus wanneer de mal goed staat in de jershut, het zij is dan in het aspect van de lagere wereld. Hanjevgenhet lewlimispaar, en dat dat wordt geacht als blimispaar, als zonder getal. En dan zien we dat op die manier als we leren dan... Uh, Psalmen, in psalmen hoor je dat vaak, dat soort dingen, met getal of getalloos, en zij gaan het vertalen met taalloos, wat, wat heb je eraan, taalloos, of dat. dat, wij weten dat welke toestand bedoelt de koning David, als het zonder, zonder, en we zullen het straks zien, nog in de Torah, ook hetzelfde is, ook dat soort momenten zijn, der, drie, שזה סוד בירקת הזרה, פיר, המובה, בכתוב, בכתוב, הבטנה השמיימה וספור הכוכבים, פייף, אם תוכל לספור אותם, ויומר לו, כו יחיה זז זרחה, זרח". Zes na edaki Rei, haré, shibirkat, azera, ba'a zeifen, rak mi, bil, vli, mispar, de mishem, ma, hij geeft ons een als het ware een bewijs uit de Torah zelf. altijd de grote wijzen altijd berupe ze zich op de Voorbeelden, niet zomaar zegt hij iets. Maar die heeft altijd gezegd: hij heeft die stukje uit de Torah om te laten zien, bevestigen waar hij die woorden heeft vandaan gehaald. En niet zomaar uit zijn hoofd of nagewijd. Kijk nou wat hij zegt ons. Drie. Jezez sot bir kata dat is het geheim van de zegening van de nakomelingen, zoals de uh, in het begin, in de Genesis, in de in, de, in de herinner je herinneren nog, in de Breschid, wanneer toen Abraham, Avram was in nog, Avram, Avram is onder haar, en toen hij, gescheiden, toen hij zich gescheiden had van Lot, van zijn, ja, van zijn neef, en de Lot, zoals we hebben geleerd, dat is zijn slechte neiging ja, hij scheide zich van hem en direct daarop, direct daarop, na die scheiding, dus dat betekent dat hij scheide zich van zijn eigen, hij had uh, een zekere uh, vooruitgang geboekt natuurlijk. En dan zei tegen hem, uh, Hashem verscheen tegen hem en die zei tegen hem, ga naar buiten, hij ging naar buiten en liet hem zien, wat hij liet hem zien. En hij zei tegen hem, kijk naar rechts, naar links, kijk naar, de, naar alle vier, vier uiteinden van de wereld. zei je tegen hem. En hij zei tegen hem, en hij gaf een ze de zegening van zijn nakomelingen. Ja, dan zei je tegen hem, zie eens de sterren in de hemel, zo word je ook gezegend. Ja, ook jou betekent, en dat heet, uh, uh, Birkat Azera, dus de, de zegening van de nakomelingen, ja, waarbij dus de Hashem heeft de uh, uh, Avram gezegd met zijn nakomelingen, dat zijn nakomelingen met zijn nakomelingen, dat van hem zullen nakomelingen komen. En dat is wat hij zegt ook. Kijk, we zijn zo, en dat is, we zijn zo, en dat is het geheim en dat is het geheim van Birkat Hazerah, dat is het geheim van het, de zegening van de nakomelingen, zoals hij to, hij, Hashem had hem de zegening gegeven. En wat betekent dat? Hamuwa bakatuf, welke zegening is gebracht in het hele geschrift, in het, in het, in het in de vers, in het vers. I say to him, Hashem, that is a in word from the Breshit. Habet na Hashemai, I say to him, Hashem said to him. Kijk nou naar, kijk als je zegt naar de hemel. We, we, we, we, we, we, we, we, na im Indien jij dat zou kunnen. ja. Lies sporen dan. zou ja. Indien jij zou in zijn om ze te tellen. Zo, zo je. Zo talrijk zal ik dan maken. Jouw nakomelingen. Absoluut geestelijk wat je ons vertelt. Dus, wij, wij jomer, lo. En verder zeid je tegen hem. Hashem zeid tegen Abraham. Uh, ko, je, jeze, raja, ko. Zo zal zijn jouw, eh, uh, jouw nazaad, Zo talrijk zal jouw nazaad zijn. En dat ko, huh? Nageslacht. Nageslacht. ja. En dat ko, kijk naar het tweede, het laatste, en het, het, het, het laatste woord in de regel 5. Ko is malgoed. Van het ziel. Ko is malgoed. Ko is 25 co is 5 en 5, en we kunnen 5 5 5 of him van 5. En co is overal waar over hij zit in de Torah. co dan, dan slaat het op de Malhut. En als ik zeg tegen hem, ko je hier de Maar dan is zo, letterlijk is het zo so zal jouw zaad zijn. Maar zo so, betekent ook dat hij wijst hem ook op de Malhut, de krachten van de Malhut. Harei, en nu gaat je ons uitleggen wat is het. Harei, Shebir zera, zie hier dat het seg, de zegening van de nageslacht. Baa, bij Bivli, kwam bij hem, bij bi Avram, alleen maar slechts Bivli, Mispaar, in de toestand van zonder mispar, zonder getal. De Heino dat wil zeggen. Mishemma uit de naam, ma. Dus duidelijk, hij was nog niet, niet klaar. Avram, hij was nog Avram. Hij yeah? was nog niet klaar. Hij was ook nog niet besneden. Besneden betekent dat. Het betekent dat. Tot zijn jezoot, tot, tot de jezoot moet de mens komen, geestelijk. En dan afsnijden, als het ware, die. die, die onreine krachten van zichzelf, dat betekent geestelijk besneden worden. En hij was nog niet, dus hij was hij was wel al hoog in deze toestand ja, van de zegening. Maar hij steeg op alleen, Abraham steeg op toen alleen maar tot jirsut. Ja. En dan is hij nog, nog niet, niet reep. Ja, niet, hij niet, nog, kon nog niet zelf ...kinderen maken, hij kon wel al, kreeg al, hij kreeg al de zegening over de, over de, betekent geestelijke, alleen de zegening over zijn na, nakomelingen, over zijn na, nasla, nageslacht. Maar dat is nog niet, ja, dat is dan de klein nog, niet de, de toestand waarbij nog geen uh, volledige volmaaktheid is. Het is al volmaaktheid. het is niet te kort. Het is alleen niet, nog men ziet, nog niet daarin de volledige volmaaktheid Maar dat is, er ontbreekt niets. Als men, zeg, als men de zegening ontvangt over de nageslag, dan is het alleen maar nog een kwestie van, ja, er komt een moment wanneer het wordt gerealiseerd. Maar dat is dan niet tekort. Dat is wat hij vertelt ons. Dat is geen tekort dat wanneer dan uh, de malgoed, vol de volledige partsoef opmaakt, en waarbij ze heeft dan, boven de geze is mi, en boven de geze wordt ingebed de harde kracht van Abouhima, en onder de geze de naam ma. Maar dan maken ze dan één partsoef, ja, niet als twee krachten, maar één partsoef, en daardoor is er geen tekort, nog boven, nog beneden.